Een jaar geleden naar Georges Simon. Jozef van Damme, de Bremense zakenman van Gentse Comaf, die blijkbaar om duistere redenen iets van doen heeft met de zelfmoord van de jonge man Louis Journet, biedt Maigret vanuit Reims een lucht aan naar Parijs. Toevallig is Maigret in Reims een ontmoeting bijgewoond van vier oude Gentse studiemakkers, daaronder Van Damme. Ter hoogte van de stuurdam van Luzoncy heeft de huurwagen van Van Damme een lekke band. Terwijl de chauffeur een en ander zal herstellen, kuilen Maigret en Van Damme even langs de Marne. Plotseling probeert Van Damme Maigret in de kolkende rivier te duwen, maar dit mislukt. Van Damme zet het niet op een lopen, maar blijft angstig staan. De potige commissaris grijpt hem beet, duwt hem in de wagen en geeft de chauffeur opdracht naar de Parijse prefectuur te rijden. Hier verandert de joviale Van Damme van koers. Hij weigert verdere verklaringen af te leggen en wil zijn advocatie. Tot zijn verbazing laat Macré hem vrij. Lucas krijgt opdracht hem te schaduwen. Dan wordt een bezoeker binnengelaten, Een lange, magere, beetje haveloze man. Armand Lecoq d'Arneville. Ex-gentenaar, tijdens zijn jeugd iets wat aan lager wal geraakt en later in Parijs beland. Deze Lecoq d'Arneville herkent de foto van de vermeende Louis Genet als deze van zijn jongere broer Jean die hij wegens zijn talloze omzwervingen op jeugdige leeftijd uit het oog is verloren. Wel deed hij te vertellen dat Jean aan de Gentse Universiteit studeerde. Jean en Armand werden, samen met hun moeder, door hun rijke vader in de steek gelaten en leefden verder in armoede. Uit die tijd weet Armand zich nog vaag de namen Van Damme en Beloire te herinneren. Van Damme, een der bekendste banketbakkerijen uit het Gentse, en Beloire, een familie uit de hogere burgerij. Vader-geneesheer, zoon-student-economie of iets dergelijks. Je ziet er erg bezorgd uit, mekkerij. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Oh, nog steeds met die zakje, nee. Lucca, je bent doornat. Kom binnen, kom binnen. Ja, het regelt dan ook bij besteden, meneer McGregorne. Uh, patron, onze man heeft zo net de trein genomen naar uit. Gent. Hoe weet u dat? Ja, naar Gent. Eerste klasse biljet voor de sneltrein van acht uur negentien. Je zou zweren dat die Van Damme hem opzettelijk voor de voeten loopt. Nou ja, ik beslis zo even dat ik morgen een kijkje ga nemen in Gent en hij is al onderweg. Nou goed, dan vertrek ik ook maar vanavond. Vanavond? Heeft die Van Damme een misdaad begaan? Eh, uh, uh, vertel ik je later wel. Wint u toevallig om hoe later nog een trein rijdt naar Gentluka? 21 uur 30, commissaris. Maar u moet wel via Brussel. Juist. Yes. Wel, neem me dan niet kwalijk, beste jongen. Ik had graag nog iets met je gedronken, maar ik moet opschieten. Zeg maar proef eens van de verse primer Genever die mijn schoonzus in de Elzas bereidt. Hij is formidabel, hoor. Je kent de kast, hè? De fles met de lange hals. Proost. De volgende morgen verliet ik het majestiek hotel in Gent... ...en ik liep even langs de kleermakerszaak Muizenwinkel in de Plotersgracht. De nieuwe eigenaar vertelde me dat het pak wellicht nog gemaakt was... ...door de oude Muizenwinkel, die al enkele jaren overleden was. Ik werd dus niet veel wijzer. Daarna liep ik even langs bij Jeff Lombard. Zijn atelier bevond zich in de Sleepstraat. Ik stootte een deur open en stond meteen in een wanordelijke werkplaats... Goedendag, is het voor meneer Lombard? Juist, yes, ja. Hij is in het bureau van achter. Loop maar door. Maar ziet dat u niet thuis maakt. Dank u wel. Meneer Lombard? Ja. Meneer Van Damme? Wel, wel, wel. Het toeval schijnt ons voortdurend in elkaar samen te drijven, is het niet? Ja, ja, ja, blijkbaar. Uh, voor, voor wat is het? Komt u voor mij? Gewoon Een inlichting, meneer Lombard. Uh, heeft u misschien vroeger, laten we zeggen, enkele jaren geleden een zekere Jean Lecoq d'Arneville gekend? Le, Le Lecoq d'Arneville? Ja. kent? Mm -hmm. Ja, ja. Ja, ja, ik heb vroeger zoiets iemand gekend, oh. maar wat die nu zit, dat weet ik niet. Zo lang geleden zit u. Ja Oethe, kom. alleen toch gewoon meekomen. Je hebt een dochter. Een dochter? Allee, toe. Oh, Ach, Excuseer me. Hè? ja. Ik denk dat we even zullen moeten wachten, meneer Van Damme. Ja, ja, ja. Van Damme stak even een van zijn enorme sigaren op en staarde in het niets. Ik geïnste hem niet te zien en ik geïnteresseerd naar de muren... ...die overdekt waren met tekeningen en schilderijen, getekend chef. Met stijgende verbazing ontdekte ik in tientallen tekeningen... ...een Lucubur een gehangene... De eerste was een pentekening die een man voorstelde, opgehangen aan een balk waarop een enorme kraai zat. Verder een bos met een gehangene aan elke boomtak. Het klokkentorentje van een kleine kerk met aan het kruisbeeld een gehangene. Het kerkje kwam ook vaak terug: vooraanzicht, zijaanzicht, portaal, het voorplein met telkens onafscheidelijk de gehangene. De meeste tekeningen dateerden uit eenzelfde periode. Ze werden ongeveer tien jaar eerder gemaakt. Uiterst romantisch. Het leken wel Gustave Doré-imitaties, maar dan door een beginnering. Onder een ervan stonden vier versen uit La Ballade des Pendus van Viol. Uw vriend Lombard werkt rond een vrij macabre thema, vindt u niet? Hij schudt wat hij wil. Wat nou, er terwijl... is, ja. ja. Mijn excuses we hebben een dochter bijgekregen. Het is ons derde kind, commissaris, het toch? Toch doe mij dat evenveel als de eerste keer. Ja, Mijn geluk wensen, meneer Lombard. Dank u. Ik was net uw tekeningen aan het bewonderen. Oh, oh enkele jeugd zonder meer niet. Ah, ik studeerde aan de academie toen, hè. Ik dacht dat ik een groot kunstenaar zou worden. Ja. Ah, ja, als u me toen moest gezegd hebben... dat ik later als fotografeur aan de kost zou komen... Ik zou u niet geloofd hebben... Uh, is dat een kerkje uit Gent? Ja, ja, ja, de. Vrouwenbroerskapel in Paterson, hier vlakbij. Zeg, u zei daarnet dat u vroeger de genaamde Jean Le Coq veel gekend hebt, nietwaar? Huh? Ja. ja. Ja, maar van heel ver, hè? Het is zomaar een kennis, Nou, oh. uh. uh, heren, kunt u me nu excuseren, ik heb niet andere bezigheten. Een dag als vandaag. Natuurlijk, meneer Lombard. Ja. Met uh, vriendelijk voor die informatie. Ja. Dan ga ik ook maar... Nou, u... Meneer Van Damme, nou. Van Damme had zich de hele tijd niet op zijn gemak gevoeld... Even min als loonbaar trouwens... Lichtjes geamuseerd vroeg ik me af... Wat hij van plan was... Eens op straat verdween hij... Te voet met grote passen... Ik liep rustig terug naar mijn hotel... En besloot na het middagmaal... Een bezoekje te brengen aan de drie Gentse kranten... Ik begon met de grootste... Toen ik de trappen van het gebouw opriep, kruiste ik. Jawel. Meneer Van Damme, hoe bestaat het? Hij antwoordde niet en verdween. Ik ging naar binnen en vroeg of ik toegang kon krijgen tot de documentatiedienst. Ik moest even wachten. Intussen dacht ik na over een paar vreemde details. Le Lecoq d'Arneville had zo wat tien jaar geleden voor het laatst iets over zijn broer gehoord. Rond die tijd tekende Jeff Lombard als een bezetene zijn een gehangenen. Overigens kon het kostuum B net zo goed tien jaar oud zijn als zes... ...zoals de politie-expert in Bremen beweerd had. Komt u mee, meneer. U wou enkele jaargangen van onze krant kijken. Ik werd naar een ruim vertrek geloodst... ...met een parketvloer even glad als een schaatspiste. Het roken er boel was en oud papier en het was er zo kraaknet dat ik nauwelijks mijn pijp durfde boven te halen. Langsheen de muren waren alle jaargangen van de krant opgestapeld. Ingebonden door dikke boekdelen. Welke jaargang had u willen inkijken? Oh, ik vind het wel. <laughs> Zoals u wenst. Even later doorbladerde ik dag aan dag... alle kranten uit het jaar der gehangenen. Honderden titels liet ik de revue passeren. Op 15 februari ontbrak een volledige krant. Ze was er gewoon... ...tussen uitgescheurd. Excuus, meneer, is hier voor mij iemand geweest? Uh, precies. Een jongeman, nogal dik, netjes in de kleren. Hij is maar vijf minuten gebleven. En vroeg hij naar deze jaar, Inderdaad. Kunt u zich misschien herinneren of er zich in dat jaar... ...in Gent een opzienbare feit heeft voor Tien jaar geleden? Ja. Even kijken... Tja, in dat jaar is mijn schoonzuster overleden, maar voor het overige... Nee, maar u hoeft slechts de titels te lezen. God, er ontbreekt een nummer. Dit moet ik onmiddellijk rapporteren. Ik boog voorover om nog een stukje krantenpapier op te rapen... dat van Damme wellicht had laten vallen... toen hij de pagina's van 15 februari uit het boekdeel scheurde. ...de aflevering van ons Radio Feuilleton ...naar een roman van Georges Simenon. Radiobewerking en regie zijn van Ludo Schatz. Vandaag hoorde u als commissaris Maigret...